Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt met flink wat modder gegooid in het hoogste clubje van de EU, de Europese Commissie. Een van de leden, de Franse eurocommissaris Thierry Breton, stapt op. Hij wilde eigenlijk nog vijf jaar door, maar stopt nu per direct en hangt gelijk de vuile was buiten. Hij heeft zijn ontslagbrief, namelijk op ex gezet. Correspondent Kizia Hekster heeft hem gelezen. Volgens Breton zou Ursula van der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, de Franse president Macron hebben gevraagd om een andere kandidaat naar voren te schuiven in plaats van Breton. En als hij dat zou doen, dan zou Frankrijk een betere positie krijgen in de nieuwe Europese Commissie. En nu is Breton boos en wil hij dat de hele wereld dat ook weet. Mogelijk heeft Ursula van der Leyen om een andere Franse kandidaat gevraagd omdat ze ze meer vrouwen in haar commissie wil. Elk land in de EU heeft één eurocommissaris. Voor Nederland is dat Wopke Hoekstra. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn minstens 18 Palestijnen gedood. Dat melden Palestijnse bronnen. De meeste mensen kwamen om het leven bij een luchtaanval op een huis in het midden van Gaza. Opnieuw problemen bij het UWV. Volgens de krant, het AD, hebben tienduizenden mensen jarenlang te weinig geld gekregen... ...omdat ze niet genoeg compensatie kregen voor de inflatie... Eerder deze maand kwam man naar buiten dat er bij het UWV fouten waren gemaakt... bij het berekenen van de hoogte van de uitkeringen zelf. En in Engeland begint vandaag de sportrechtszaak van de eeuw... tegen voetbalclub Manchester City. De kampioen van Engeland is volgens de aanklagers ook kampioen financiële doping... De club zou zich niet aan de financiële spelregels hebben gehouden. Correspondent Arjen van der Horst neemt de aanklachten met je door. Ja, het is een hele waslijst. Hè? Er zou sprake zijn van schimmige betaalconstructies met spelers en de coach. En Manchester City zou bovendien ook cruciale financiële informatie hebben achtergehouden. En ze weigerden ook mee te werken met het onderzoek. Nou, de club zelf die ontkent dat ze ook maar iets fout hebben gedaan. In totaal zijn er 115 aanklachten. Als City schuldig wordt bevonden kan de club punten afgeven. Krijgen, ...of worden ze mogelijk zelfs teruggezet naar een lager niveau... ...of worden prijzen afgepakt. De uitspraak komt begin volgend jaar. Met weer nog veel wolken en af en toe wat lichte regen... ...vanmiddag zijn er in het noorden en westen opklaringen met zon... ...op andere plekken wel nog kans op een bui. Het wordt 19 of 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Dolly Parton. Dolly Parton. Ja, mooi. Ja, mooi. Ja, mooi. Die kan Dit wel was doen. wel een hit, dat weet ik wel Dit was een he? hele grote hit, ja. Nou, welkom bij het tweede uur van uh, uh, Goedemorgen Zandvoort. Het is vier minuten over elf. Um, Af en toe een beetje rommelig, maar oh, dat komt ja, omdat maar ik goed, uh, dat... nog wel een klein beetje moet uh, hier en daar improviseren. improviseren? Maar goed, dat, dat maakt helemaal niet uit. Dat, dat maakt het programma alleen maar leuker. Maar het lukt aardig. Hè? Ja, zeker. Het gaat voorlopig goed. Voorlopig. Hey, luister. Wat vind jij van het uh, Circus Zandvoort, dat gebouw?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 uh, hoe heet het, de man die het getekend heeft, die het ontworpen heeft. Uh -huh. En die heeft jaren daarna daar alleen maar last van gehad. Zoeters. Zoeters, die ja, kreeg ja. geen opdrachten meer. Is dat zo, ja? Ja, die kreeg ja? geen opdrachten meer, omdat die zo raar gebouwen gemaakt. Ja. Dus iedereen, <laughs> iedereen dacht, ja, die, die moeten we niet hebben. Nee, dat begrijp ik. Ja, ja. Nou, dat... nummer twee en drie waren de Katterug in Tilburg. Die kreeg ja. ik niet, ken je dat ook? Ik heb het gezien, ja. Oké, okay. en, ja. en de Neudeflat in, in Utrecht? Ja, dat vond ik wel meevallen, ja? persoonlijk. Ja. Okay, ik ja. vind uh, ja. in... in uh, ergens in uh, het oosten heb je ook uh, een, een stadhuis, uh -huh. wat uh, heel bijzonder is. Ja, ik hou wel van uh, rare gebouwen, okay. maar uh, ze moeten wel op een goede plek staan. Ja, ja, Weet je, als je de Zuidas neemt in Amsterdam, ja, ja. waanzinnige panden. Ja, dat is Echt prachtig. Ja. prachtige ja, mooie panden, ja, dat ja. klopt. Ja, ja, en ja, en ja. dat past heel erg bij elkaar in, ja. in, uh, in, in de manier waarop dat, uh, dat uh, opgezet is. Nee, dat denk ik ook, ja, inderdaad. En, uh,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 Ja, ja, ik, heb, ja. Ik, ik heb natuurlijk corona gehad. Ja, je hebt uh, corona gehad inderdaad, ja. Een vrij fixe manier. Ja. En dan sta je er toch anders tegenover. Denk ik. ik heb er in het begin uh, heb ik er één uh, gehad, maar ja, daarna heb ik nooit meer uh, ja, geen last gehad. Ik, ik heb er al drie gehad. Toch mijn uh, bedenkingen over de achtergronden van, van, die, van die prikken. Nou, we zijn toch wel oud geworden ermee.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 Zou je denken, waarom moeten we het over duimbranden hebben? Ja, het is een goede vraag. Dat zou je, zou je wel denken met alle regen die we gehad hebben. Maar dan nog, uh, ja, we merken door, door dat we ja, ook best wel een grote droogteperiode achter de rug hebben. We hebben een prachtig weer gehad de afgelopen weken. Nou moet ik zeggen, gisteren fiets ik naar huis en dat ik helemaal uh, drijft nat ja. geregeld. Dan denk ik, ja, we gaan het nu over duimbrand hebben. Maar toch, het kan ook heel snel verdampen het water. En dat zal niet iedereen zien in Zandvoort. Want je hebt echt natte duimvalleien valleien die, die veel meer onder water blijven staan dan de afgelopen jaren.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 Uh, dat als er brand is op een bepaalde plek, op samen met de brandweer... vroeger noemen ze ook het motorkapoverleg, het eerste overleg... Oh, yeah. te kijken van waar is het, wat is kwetsbaar. En daar heb je natuurlijk de boswachters voor nodig. Want die hebben ook gewoon op die plek uh, de kennis. En dat samen met de kennis van de brandweer... en dat oefenen ook een paar keer per jaar... Uh, wij proberen zo goed mogelijk met elkaar voor te bereiden. En ja. Ja. We hebben natuurlijk ook te maken, want de herten staan nu op een droge greppel... Van, waar normaal gesproken water uh, in staat, ten ja. opzichte van, van het drinkwater...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 ja Mac, uh... Ja, dit leek een oh. beetje op Free mek Die kennen wij nog uit onze, uh, ja, ja. Uit onze ja, jeugd. Een uh, geweldige groep. Ge uh, meer dan geweldig, ja. Ja, mooi ja. soms gemaakt. Ja. Goed, inmiddels zijn dus, aangeschoven uh, uh, Hans Drost en Olaf Kliteur. Allebei ja. van de Zandvoetse Schaakvereniging, he, neem ik aan. Ja. het oh, sorry, wat, wat zeg je? 6 yes, Oh, kijk eens aan. Kijk, ja. de Zandvoetse Schaakclub die bestaat al 35 jaar niet meer. Oh, en, en hoe heet het nu precies dan? Chess Society. Chess Sancto. Society. Chess, we, we zijn naar de Engels ja, toe gegaan. Uh, Duur, de, ja, chique, uh, deur deur chique, chique, chique naam is dat. <laughs> en jullie hebben vorige week, of was dat vorige week? Ja, 8 september hebben jullie een groot toernooi gehad. Ja, open zondag. Ja, en dat was uh, niet voor de eerste keer, want dat was, ik dacht ik, al de 27ste. Het was, het keer, was het. 27 uh, we hebben twee, ja? twee strandtoernooien uh, eigenlijk, twee grote open toernooien. ja. Eén standaard met hemelvaartdag, het Loewe Bloktoernooi. Uh -huh. En altijd, ja, eind augustus, begin september. We kijken tegenwoordig natuurlijk ook naar de Grand Prix. Uh, wanneer we het kunnen doen. Uh, ja, dat is dan een zomertoernooi. En uh, dat was voor de 27ste keer. 27. Ja. In Meijer aan Zee, ja. hè? Ja, bij Meijer ja. Ja, in de stormtent. Ja, die hebben natuurlijk die extra party tent. Dus daar kunnen we, oh, ja. kunnen we zitten kijken. We moeten natuurlijk op slecht weer ook rekenen. Ja. Dus, uh,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 Als voorbeeldje, de afgelopen zondag speelde ik tegen een Oekraïner. Oh, leuk. Ik heb tegen een Belg gespeeld en uh, oh. af en toe een verdwaalde Duitser die uh, opkomt. Ja, ja, leuk, leuk. Het is, is hoofdzakelijk allemaal uit de regio en dan misschien nog het meeste uit Noord-Holland, denk ik. Oh, ja, ja Noord-Holland en ja. zo die kant op. Ja, ja, ja, helegaan ja, ja. Helegaan ja. die kant op. En dan is het uh, 25 minuten spelen? Ja. Per, per ronde. Per, per, persoon, persoon, per, persoon. per partij. En, ja. en hoe, hoe kan je nou zien wanneer uh, uh, zeg maar een partij niet afgelopen is en uh, je, de 25 minuten zijn om? Wie, wie heeft nou, er dan gewonnen? Dat is, dat is heel simpel, want we spelen met een klok. Oké. Okay. We spelen met een digitale klok. Ik druk hem in en dan loopt de tijd van mijn tegenstander. Drukt hij hem in, dan loopt mijn tijd. Dus die loopt gelijk naar beneden. En degene die, op, uh, die zijn tijd verstreken is, die verliest gewoon. Oh, oh, waarom, meestal wordt het voor die tijd wel beslist ja, hoor, door ja. een mat of uh, dat, ja. dat soort dingen. Maar degene die dus uh, door zijn klok gaat, die verliest gewoon. En dat zelfs, heet dat, zelfs als die gewoon staat. Zelfs, dat ja. dat ja. heet dan een rapid toernooi, hè? Ja, ja, ja. Dus, het, het is ja we, we kennen eigenlijk ja. met schaken we, kennen we ja, drie verschillende tempi. We hebben snel ja, schaak.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 Ja, dus echt door avond of middag voor de partij. Ja. Mm. Hé, hey, die ja. Chester Society, die, uh, dat is de, de, de, de, het verlengde van de Schaakclub ja, uh, ja, ja. Want die bestaat toch al heel lang, volgens mij. Nee, die nee. bestaat al heel lang niet meer. Nee, nee bestaat nee, niet meer. Hij is, maar hij is opgericht die... in 1930. Ja, ja, okay. ja, bedoel ja. Ik, ja, dat, ja, dat bedoel ik eigenlijk. In Zandvoort. Ja. Uh, dus de ja. dus ja. Schaakclub is hij in 1930 uh, opgericht ja, en okay. wij uh, in 1990. Okay. 1990 ja. Chester Society. Dus, en ja. we hebben een tijdje naast elkaar geleefd nog. Ja. Oh, dat waren twee clubten. Ja, ja, ja. We waren een en nee, we, kon... we, hebben ook, we hebben ook weer geprobeerd in de tijd om, uh, nou ja, om weer samen te gaan. En ja, het ongelukkige was dat uh, Jan Berkhout, waar we nu nog steeds de wisselbeker van uh, het afgelopen toernooi ja. nou genoemd hebben... Jan Berkhout was toen voorzitter van de Zoon Schaakclub en ik was voorzitter van de uh, van Society... Samen met Hans in het bestuur en we waren eigenlijk heel ver met een uh, ja samengang uh, weer met de fusie. Ja, ja, uh, alleen nou ja toen uh, overleed Jan uh, plotseling wow. uh, en toen was eigenlijk van hun kant ook de ja de, de, de hele drive uh, eruit. Ja. Dus toen er zijn we apart doorgegaan en toen is de stand en Schakel er eindelijk ja langzamer zeker uh, langzamer. Textiel, ja tevreden gegaan en ja. Uh, nou ja de laatste en dat waren dus eigenlijk ook weer goede contacten was hun verzoek uh, om uh, nou ja, dat wij in ieder geval toernooi, uh, uh, de toernooi over neem. wilden nemen. Oh. Uh, omdat dat toch zo'n lange traditie was. Want het Louis Blok toernooi op Hemelvaart is nog veel ouder. Dat is al rond de 40 jaar oh, dat dat, dat er gebeurt. Ja. Ja. Volgens mij is dat in 1980 met het 50 jarige bestaan van de Zon van het voor het eerst al georganiseerd. Mm -hmm. ja, dus dat is een prachtige traditie. Ja. En, uh, dus wij zetten dat voort. Dat, dat, dat okay. toen en dat hoeveel leden hebben jullie in de Chester Society nu? 22 22. Okay. 22 ja. is, is dat wel meer geweest of, nou, ietsje meer of een geweest. Ronde, iets meer geweest rond de ronde ja. En er zijn ja. allemaal Zandvoort? Nee, nee nee, nee we nee, hebben nee, ook nee, uh, nee, met name de sterkere en... spelers komen uh, vaak wat verder weg. En we hebben zo'n clubje zandvoort, Dus nou, daar hebben we gisteravond ook de ledenvergadering mee mee, mee gehad en dat komt dan uh, wel uit zandvoort maar ja. relatief schaken er vrij weinig mensen nog in, uh, in Ja, dat is dus dus, jammer he, ja, we Dus hebben we dus meteen, daar, met, we meteen de oproep, mochten er mensen zijn. Die kunnen schaken, ook al is het huistuin en keukenschaak, kom gewoon kijken. Ja. Je hoeft niet uh, sterk te zijn, je hoeft geen grootmeester te zijn, je mm. hoeft geen hoge rating mm. te hebben. Kom gewoon, dat is hartstikke gezellig. Uh, er wordt nooit met het mes op tafel gespeeld of wat ook. Ja. Het is een gezellige clubpie. En waar uh, zitten jullie dan? In de nou, blauwe is, trim of niet? Ja, nou, kijk, dat, dat is een probleem op zich. Oh. Of een probleem.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 wanneer begint dat? Ja, nou ja. Je, je kan op, op zes, op vijf, ja. op, op vier? tegenwoordig uh, uh, vier, vijf jaar kan het al beginnen. Ja, ja. Ik zelf, ik heb het op twaalfde geleerd. Dat is, oh. Ja, als je het in de huidige tijd bij jeugd uh, neerzet, is dat vrij laat. Eigenlijk. Maar u bent grootmeester? Nee hoor, nee hoor, nee, nee, nee, <laughs> nee hoor. Ik, ben, ik zeg altijd een uh, redelijk sterke amateur, om het zo maar uh, okay. te zeggen. Ja. oké. Okay. Ja. En, ik, en ik ben een gemiddelde clubschaker. Oké. Okay. En, en jullie doen jullie niet mee aan het uh, Taterstieltoernooi? Ja, dat ja, ja. oh, wel, het, ja? ja. ik ja. heb jaren ja. meegespeeld. Oh, wat leuk. Ja, ja. ja. ja, ja. dat is ik ik natuurlijk toen, een grote nooi. Ook, en, ook en, toen het ja. nog Kores heette, of het gewoon Hoog-Overschakel. Hoog ja. Ja, ja, ja. nee, ja, ik ja, heb jarenlang meegespeeld. Alleen sinds corona heb ik het niet meer gedaan. Nee, nee, oké. Kijk, corona was sowieso al natuurlijk een dooddoener. Het jaar erop was de griep.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 ja. over negen verschillende klassen. Mm -hmm. En je kunt dus promoveren en degraderen ja. En het is, het is gewoon hartstikke leuk. Ja. Het, ja. Is ja. Een, het, is, het is misschien ja. niet het grootste toernooi ter wereld... maar wel een van de ja. grotere. Ja, grotere groter, en, het, ja. en, het, en het is uniek... want je zit wel bij de grootmeesters. Die spelen dan... Hè, de kansels, ja, ja, ja. vroeger de Timmans... die zijn ja, ja, ja, ja, ja, ja. Die spelen op een podium. Maar je kunt als amateur schaken in de zaal... kun je ook ja. zien spelen. Ja. En, dan en dan hoe...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 eh, eh, mensen waar je denkt van denkt dat hij zo goed kan spelen en dat hij ook nog op hoog niveau dan dat. dat ja, kan soms, spelen. ja, Maar hebben, hebben jullie de indruk dat kinderen bijvoorbeeld het interessant vinden? Ja. Ja. ja, ja, toch? Daar ja, zijn, ja. zijn we ook mee bezig? Ja, met scholen uh, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja, ja, ja, dat is, dat ja. is erg geen opkomst. Ja. Schoolschaken. Uh, ja. Dus Er de, de oh, komt nog steeds meer.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 Uh, zoals je dat zelf ja. wil. Je kunt uh, inter, je kunt iedere week spelen. Ja. Kijk, we hebben kost, de het? kosten zijn 100, 100 euro per, uh, per seizoen. Ook volwassenen. En 75 voor uh, ja. tot, tot 20. En dat speel je elke week eigenlijk. Dat is als je wil wel. Nou, ja, als je, wil, je, wil, je ja. wil, ja. ja. ja. ja. ja. Oké, okay. nou ja, ja. hartstikke. Hey, ik heb nog één vraag. Ja? Als, je nou, als je nou begint met, scha met schaken, ja. uh, als je dat nou veel doet, word je dan uh, vanzelf beter? Is ja. het ja. eigenlijk hetzelfde ja. met biljarten bijvoorbeeld? Ja, ja. Totdat ja. tot je dan een bepaald niveau hebt en dan blijf je meestal wel hangen. Ja, ja. En, ja. En de, alleen de fanatiekelingen, die blijven doorgaan. Uh, ja, die, die, die gaan, studeren, die, de, die, ja, die gaan ah, de boeken ah, ja. in en ja. spelen partijen naar van de grote mannen, Kasper Hoffen. Je hebt sowieso natuurlijk meer aan, aan het spelen met, met sterkere tegenstanders. Ja. En, uh, ja. en inderdaad, ja, als je op een gegeven moment hoger op wil, dan is het uh, toch studeren geblazen en... Ja. Uh, ja, veel spelen, ervaring ja, is heel belangrijk. Ja, ja. Nou, ik ben ja. nooit verder gekomen dan E2E4. Dat is ja, een mooie ja, is, opening zitten. Ja, ja. Maar, ja, maar ja, dan ben ik er al aardig voor. Ja, nou, nou ja, het is nog, het is nog een goede ook. We zien je, je ja. volgende okay. week vrijdag. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Hartelijk bedankt Olaf Kliteur, Hartelijk bedankt voor jullie komst. Goed weekend nog. Really?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 Dan adem je in, een twee, drie, en uit. een twee, drie, vijf Dus. En in en uit. Twee, drie, hierbij. En dan zul je merken dat.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 Ja, maanden sorry, maanden ja. bedoel ik natuurlijk. Ja, ja, ja. Goed, hey, uh, maar we zijn niet alleen, nee, we, zijn uh, we niet hebben een, alleen. Oude, een oude bekende. Absoluut. En, uh, ja, we kennen Willem Strooman zit hier bij ons. Willem Strooman, Organist uh, van, uh, van het mooie ja, Orgel. En de, bestuurslid van Classic Concerts. Precies. En, uh, want we, ja, gaan weer, uh, we gaan weer verder, hè, morgen? Ja, morgen gaan we verder. Nou, eerst hebben we vandaag nog open dag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 en die spelen dus uh, uh, van Chaucer en Chrysler En uh, ja, dat zijn fantastische studen. Ja, nou, die broertjes, oh nee, die hebben gestudeerd. Misschien studeren ze nog steeds. Ze zijn nog aan steeds. Aan het uh, Zwielink, uh, ja. Academie. Ja, het Zweling. Weet je er iets van? Is dat een bekend uh, opleiding? Jawel, het is eigenlijk gewoon... Vroeger heette dat het Amsterdamse Conservatorium. Ja. Oké. Okay. En tegenwoordig heet dat dus het Zweling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 toch bepaalde concerten over de 150 bezoekers gehad. Oké, okay, maar ja, zie je ook veel jongeren? Hm? Veel jongeren? Nou, sommige mensen... Het concert van, uh, van, Hans van, de Brink, van Henk van den Brink... Uh, ah, waren dus veel jongeren. Omdat zijn, zijn collega, die dus meespeelde... geeft dus les aan het conservatorium... en dan geeft die jeugd les. Dus die heeft ze zijn leer. Ja, ja, ja. Dus... Uh, ik wil nog even terugkomen op het uh, prinses uh, Christina Concours... want ja. uh, dat bestaat eigenlijk al 57 jaar. Niet onder ja. die naam, maar het was daarvoor uh, Edith Stijn uh, ja. Concours. Ja. Ja. In 1989 ja. heeft uh, de prinses haar naam eraan uh, ja. gebonden. zeker. Uh, het is een belangrijke organisatie, geloof ik. Hè? Want het is het is een... voor, ja. voor uh, de opleiding uh, met muziekeducatie en talentontwikkeling... is het ja. gewoon een belangrijke uh, ja. Ja. organisatie, zeg maar. Ja, zeker.